Marjette Krol met het NOS Journaal. Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar om de stikstofproblemen aan te pakken. Het kabinet wil daarmee de neerslag van stikstof in natuurgebieden verlagen. Volgende week worden de eerste maatregelen bekendgemaakt. Het is niet het enige bedrag dat beschikbaar komt, zegt minister Schouten. Zo is er bijvoorbeeld al 100 miljoen gereserveerd voor veehouders bij Natura 2000 gebieden. Het kabinet maakt ook 460 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Dat is afgesproken met werkgevers en de vakbonden. Als gevolg daarvan gaat de lerarenstaking van komende woensdag niet door, zegt onderwijsbond AOB. Al wordt niet uitgesloten dat sommige basisscholen ervoor kiezen om toch actie te voeren en geen les te geven. Het geld is bedoeld om de komende twee jaar het lerarentekort en de werkdruk aan te pakken. Zowel in het basisonderwijs als op middelbare scholen. De leraren vroegen daar al langer om. Een klein deel van het geld is voor het speciaal voortgezet onderwijs als structurele verhoging van het budget. In Tanzania is een Nederlandse vakantieganger om het leven gekomen bij een aanval door agressieve bijen. Drie Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Nederlanders waren met een groep van twintig aan het picknicken in het Tanzaniaanse oerwoud toen ze langdurig door een zwerm bijen werden aangevallen. En de gloednieuwe JSF, die gisteren aankwam in Leeuwarden... is mogelijk beschadigd door blusschuim. Bij de feestelijke ontvangst van het gevechtsvliegtuig... spoot de brandweer geen waterstralen op het toestel... maar per ongeluk het schuim. En dat kwam door een menselijke fout. Er werd een verkeerde knop ingedrukt. En de JSF moet nu worden geïnspecteerd. Het weer nog. Vanavond overwegend droog. Vannacht volgt opnieuw regen. Morgen wisselvallig, met in de middag ook wat zon... en ongeveer 15 graden... Zondag bewolkt met meer regen, maar het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. FM, Dit is alleen de geest van de AWD. Nog steeds een paar lange files in de regio door de werkzaamheden aan de A4 en de A10. Daardoor vielen op de A4 zelf van Den Haag naar Amsterdam tussen Knooppunt de Hoek en Knooppunt Bad Hoeverdorp een half uur verdraging voor de afsluiting. En op de omleidingsroute de A9 Alkmaar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht nog steeds 9 kilometer en 20 minuten tijd verlies. Op de N201 Hoofddorp Hilversum tussen Uithoren en Meidrecht is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu het weekend in Dit is ZFM Het geluid van Zandvoort Met nu ZFM het weekend in De presentator is Bastiaan Torenens. Welkom dames en heren bij het tweede uur van ZFM het weekend in. We gaan gelijk goed beginnen met een vette plaat van Albert Meijers What's the Time, Slive o'clock, Night Tea the plug my teeth. Met Jero, McG en Quentino met het nummer Knockout. Het laatste nummer was I'm not sorry van Hartwell en Mike Williams. Zometeen, later in dit uur, krijgt hij van mij de tips van uitgaan. Er is natuurlijk weer genoeg te doen, ook dit weekend. Misschien zelfs wel vooral dit weekend. Want hoewel Amsterdam Dance Event afgelopen is, komt Halloween er natuurlijk aan. Volgende week donderdag is het Halloween... Maar heel veel clubs hebben deze week al hun Halloween party. Dat en meer straks. In ZFM het weekend in. En zoals jullie weten zoeken wij nog steeds meer DJ's, presentatoren en verslaggevers. Mocht je nou geïnteresseerd zijn om bij ons radiostation een programma zoals deze of juist een totaal ander programma te willen maken. Neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie op www.zfmzandvoort.nl Misschien zoeken we jou wel. En misschien zijn wij juist dat ene opstapje voor jouw glansrijke carrière in de muziek. We zien je graag. www.zfmzandvoort.nl Daar kunt u trouwens ook steeds meer podcasts vinden en meer informatie. bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, en dan beginnen we met ATB. Met het nummer vice versa. Ja, en dan nu het nummer, de middel van Z, Barry en Gray. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay, leave, the cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess, got so aggressive, I'm not weak, man, all good intentions, so pull me closer, why don't you pull me close, why don't you come Ja, het lijkt wel een beetje op een foute remix. Al vind ik hem zelf toch niet helemaal erg fout. Maar wat vind jij? Laat het ons weten via onze Facebookpagina ZFM Weekend. Dit is geen foute remix. Dit zijn Blasterjacks en Marnix. Met Hearts Starts To Beat. My heart starts to feel Voor de uitgaans Vanavond kun je naar Abstract in Bitterzoet in Amsterdam. Het is een speciale Abstract aangezien de viering, dit de viering is van hun tienjarige bestaan. Dus het dak gaat er vanaf. De hardcore en hardstijliefhebbers kunnen vanavond het beste naar Beverwijk. Daar is in podium 104, dat is dat nieuwe podium, wordt het eerste Armageddon feest gehouden. Met niemand minder dan Jason Payne als hoofdact. Vind je dit allemaal te hard en wil je liever in de Halloween-sferen komen vanavond? Ga vanavond dan naar de melkweg. What the fuck? Ga je liever morgen naar een Halloween-party of heb je nou gewoon geen verkleedkleren nog en moet je die morgen kopen? Dan kan je morgen terecht bij Club Niks in Amsterdam. Daar wordt namelijk de party gehouden. Hello Queen! Ben je meer een hipster? Moet je morgen echt naar Paradiso. Want daar is het feest. Kiss all hipsters. Ik weet niet wie je gaat zoenen. Maar ja, je weet maar nooit. Ben je... De liefhebber van hardstyle en rollstyle. Dan kan je morgen ook terecht. Bij Q-dance studios. Je weet wel, dat grote... Artstyle-label. Zij vieren namelijk morgen het uh, vijfjarige bestaan van het feest Rebellion. En er zijn nog kaarten. En voor wie zondag nog even door wil gaan, raad ik aan om naar John Doe te gaan. Want daar is weer een No Sunday Without Techno. Dit waren de tips voor deze week. Van ZFM Het Weekend in. U luistert naar ZFM, Zfm Het Weekend in. ZFM het geluid van Zandvoort Midnight, moonlight. The wind blows off St. Clair. I'm stuck at a red light. Waiting. A six mile in Talloway. The sound of a distant firebird The echo of a ride, in smoky words An absence, sweet absence Fills the freezing air I'm on the wayside years now and no one seems to care The horizon are distant, rise horizon I drove them out of here Gave you the American dream Music for your movie scene But you left me, leaving So listen to my cry Soul. You can crack my stones and melt my steel, but you can never take my soul. You can break my heart and crush my teeth, but you can never take my soul. Above and Beyond met Northern Sol en hier nu Daniel Candy met Matchmaking Heaven. En daar is hij weer. Armin van Buren. Met het nummer Aisha. Zet het geluid van Zandvoort. Ja, de house muziek heeft heel veel aan hem te danken. Ben Benassi. Deze is met Chris Brown. Hij is het begin misschien een beetje verraad. Hate Paradise. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. kent de sound waarschijnlijk wel. Dap's We kunnen deze duo die de hele wereld gaat sinds hun nummer Tsunami. Dit nummer heet anders. lijkt er wel een beetje op Braveheart. als laatste plaat voor deze ZFM het weekend in een live remix van Armins van Buuris bla bla bla bla door Brennan Hart Tot volgende week mensen niet. We gaan lekker uit je plaat Zometeen mijn collega's we zien je het ik neem afscheid van u. Ja, ja, ja, ja. Het dak mag eraf. Gaat-ie dan? yourself.